7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Rutte haalt zich de woede van de oppositie op de hals. Gaddafi laat zich toejuichen in Limousine en iets minder aanmeldingen op universiteiten. Premier Rutte heeft de oppositiepartijen geschoffeerd door niet aanwezig te zijn bij het spoeddebat over het passend onderwijs. Dat zeiden de leiders van GroenLinks, SP en de ChristenUnie gisteravond in het debat. De voltallige oppositie wilde dat Rutte naar de Kamer zou komen omdat minister Van Bijsterveld niet wil tornen aan de bezuiniging van 300 miljoen euro op het passend onderwijs. Maar Rutte zei dat de minister van Onderwijs het prima zelf af kon en bleef weg. SP-leider Roemer verweet hem arrogantie. André Rauwvoet van de ChristenUnie zei dat hij namens 74 Kamerleden... zijn treurnis uitsprak over Rutte. Minister van Bijsterveld hield in het debat vast... aan de bezuiniging op extra hulp voor leerlingen met problemen. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt... naar de prijzen van brandstof. Ook de marktwerking in de sector moet worden onderzocht.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 De Libische staatstelevisie heeft vannacht beelden laten zien... van de Libische leider Gaddafi, die wordt rondgereden in een limousine. Er werd bijgezegd dat het rechtstreekse beelden waren. Aanhangers van zijn regime omringen hem, scanderen pro-Kaddafi-teksten... en zwaaien met vlaggen. En af en toe laat Gaddafi zijn gezicht zien.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 Universiteiten hebben aan het begin van het studiejaar een kleine 50.000 nieuwe studenten verwelkomd. De instroom was 1% minder dan in 2009, maar dat was dan ook een topjaar, zegt de vereniging van universiteiten VSNU. De populairste categorie opleidingen blijft gedrag en maatschappij, met onder meer psychologie en sociale geografie. Bij buitenlandse studenten zijn vooral de economische opleidingen in Nederland in trek. In totaal stonden vorig jaar op de Nederlandse universiteiten ruim 240.000 bachelor- en masterstudenten ingeschreven. Een stijging van 3,6 ten opzichte van 2009. De kans dat de Guantanamo Bay-gevangenis dichtgaat is heel klein. De Amerikaanse minister van Defensie Gates heeft dat gezegd. Volgens Gates is de tegenstand te groot in het congres. waar de Republikeinen sinds november een meerderheid hebben in het huis van afgevaardigden. Ze verzetten zich tegen het overplaatsen van de terreurverdachten van Cuba naar de Verenigde Staten. President Obama beloofde bij zijn aantreden dat Guantanamo Bay begin 2010 dicht zou zijn. Hij noemde de gevangenis waar terreurverdachten zonder vorm van proces zitten opgesloten een betreurenswaardig hoofdstuk in de Amerikaanse geschiedenis. Er zitten nog zo'n 170 gevangenen vast op Guantanamo Bay. In Egypte zijn drie oud-ministers opgepakt die deel uitmaakten van het regime van voormalig president Mubarak. Het Egyptisch Openbaar Ministerie verdenkt de drie van verduistering en machtsmisbruik.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 In de Europa League hebben de drie Nederlandse clubs een goede uitgangspositie om door te gaan naar de derde ronde. Na de zegen van FC Twente tegen Rubin Kazan deden ook PSV en Ajax het goed. PSV speelde tegen Lille in Frankrijk met 2-2 gelijk na een 2-0 achterstand bij Rust. En Ajax versloeg Anderlecht in Brussel met 3-0. Volgende week spelen de drie Nederlandse clubs hun thuiswedstrijd in de tweede ronde van de Europa League. Dan het weer nog, eerst bewolkt, maar in de loop van de dag kan de zon doorbreken. Vooral in het zuiden en westen. Het wordt 2 graden in het noorden tot 6 in het zuiden. Morgen is het bewolkt en 2 tot 8 graden. Er staat een stevige oostenwind die het voor het gevoel kouder maakt. Vliegen? Daar zijn we niet zo van bij Odina. We zoeken het liever dicht bij huis. Daar ligt onze kracht. We kennen de lokale markten en spreken de taal van onze klanten.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 Ga naar nbb.nl/slash zakelijk. Ben je een ervaren ICT-er of consultant? Ordina brengt beweging in je loopbaan. Connect op Connectivate.nl. Zondag 17 april. Loop mee met de Spieren voor Spieren City Run. Hardlopen in Hilversen Mediastad.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 NOS Radio in Marcel en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. In Bahrein en ook in Libië hebben troepen hard opgetreden. De vraag is of de weerstand gebroken is. We spreken straks een Nederlandse in de hoofdstad van Bahrein, Manama. Maar eerst naar een gepikeerde oppositie in eigen land. Die oppositie heeft snoeihard uitgehaald naar premier Rutte. Want Rutte weigerde gisteravond tot twee keer toe naar de Kamer te komen... om te praten over de bezuinigingen op het passend onderwijs. gaan we over praten met de politiek redacteur Joost Vullings. Joost, waarom wilde Rutte niet komen? Nou ja, hij vindt dat zijn minister van Onderwijs... dat debat uh, over dat passend onderwijs prima zelf kan voeren. Hij staat ook volledig achter haar. Het zijn bezuinigingen uit het regeerakkoord. Rutte denkt er echt niet anders over dan zijn eigen minister. Ja, en bovendien ziet hij eigenlijk toch al een beetje de bui hangen. Kijk, zijn kabinet gaat de komende jaren... met nog tientallen bezuinigingsvoorstellingen voorkomen. Uh, uh, en ja, en hij, dan heeft hij er geen zin in om iedere keer naar de Kamer te worden geroepen... om het debat dat zijn vakminister eigenlijk dan al gevoerd heeft... nog eens over te doen. En dus, ja, weigerde hij te komen ondanks een herhaald verzoek en toen ging de beuk erin. Ik beschouw het ook, voorzitter, als een, uh, toch als een schoffering van de Kamer. Ik vind het eerlijk gezegd stuitend dat de minister-president hier nu niet uh, aanwezig is. Überhaupt dat de minister-president niet tegemoet wil komen... ...aan een verzoek van 74 Kamerleden, de grootst mogelijke minderheid... ...vind ik een arrogantie die niet in deze Kamer past.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 En daar was de eerste harde botsing met echt de complete oppositie in feite: Harde woorden, ja, uh, een deukje, zullen we zeggen, in de verhouding tussen Rutte en de Tweede Kamer. Dan is het vast geen toeval, Joost, dat dit, uh, deze onenigheid er nu ontstaat, uh, juist nu ontstaat, zo'n... Dus het anderhalve week voor de verkiezingen. Ja, nee, dat is zeker geen toeval. Uh, kijk, het is ook, ook wel logisch dat het ook nog eens op dit dossier gebeurt. Kijk, zoveel heeft dit kabinet aan bezuinigingen nog niet echt uh, weg, uh, in gang gezet. En dit is echt een van de weinige concrete plannen. Dus de oppositie wil er maximale aandacht voor creëren. Nou, dan, dan is het natuurlijk leuk om de premier naar de Kamer te vragen. Je ziet het ook in de verkiezingsdebatten. Hè? Daar speelt dat passend onderwijs een, echt een centrale rol uh, deze week. Maar ja, de sfeer werd dus wel een beetje, beetje grimmig. En dan kan je wel zeggen dat hoort bij campagnes maar voor een minderheidskabinet, en dat wordt geleid door Rutte... is het toch wel zaak om deze, om te zeggen, deze sfeer niet al te veel te laten escaleren. Want ja, hij moet uiteindelijk toch weer, weer zaken doen met de oppositie. Dus ja, wie weet was het ook voor de campagne handiger geweest... om deze keer toch maar even langs te komen... Want nu ga je de komende weken natuurlijk eindeloos horen dat hij is om te, zeggen, te arrogant was. Je hoorde roemer al en dat, nou ja, dat soort woorden gaan we natuurlijk in de campagne nu veel meer horen. Ja. Aan de andere kant, Joost, hij had dus blijkbaar geen zaken te doen. Hij had geen hand te reiken en dus gaan die bezuinigingen ook Klopt. gewoon door. Ja, die bezuinigingen die gaan ook uh, gewoon door. Dus ook als hij naar de Kamer was gekomen, had hij ook gewoon herhaald wat de onderwijsminister van Wijsterveld had gezegd. Maar goed, dan was de oppositie wel tevreden geweest, want dan hadden ze toch eventjes mogen debatteren met de premier. Nou... Goed. Kinderhand is gauw gevuld, zou je dan denken. Maar inderdaad, slaren zei het al, de verkiezingen komen eraan. Joost Vullings uit Den Haag hoort u. Elf minuten over zeven. Het aantal studenten dat zich afgelopen jaar heeft ingeschreven voor een universitaire studie is voor het tweede opeenvolgende jaar opmerkelijk hoog. Dat blijkt uit cijfers van VSNU, de belangenbehartiger van de universiteiten. We hebben nu contact met de voorzitter, Seiwald Noorda. Goedemorgen. Goedemorgen. Twee jaar op rij een stijging van 9 à 10 procent ten opzichte van uh, studiejaar 2008-2009. Dat uh, is behoorlijk. Is het, is het ook opmerkelijk wat u betreft? Het is zeer opmerkelijk. Vorig jaar uh, was het echt ongehoord. Het zat boven de 10 procent. Uh, en ja, toen uh, hadden we het idee, nou ja, dat is misschien een eenmalige uitschieter. Uh, maar dat blijkt dus niet het geval te zijn. Die tendens blijkt zich dus uh, ongelooflijk sterk voor te zetten. Weet je ook waar het dan ligt? Uh, het is onderzocht vorig jaar, wat zijn de motieven? Er waren allerlei speculaties, reacties op de crisis, uh, verandering op de arbeidsmarkt. En het blijkt dat uh, geen van dat soort uh, verklaringen echt de overhand heeft. Uh, het is een combinatie van er zitten meer leerlingen in het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs op die VWO-scholen. Uh, die zijn dus kandidaten om aan een universiteit te gaan studeren. Studenten hebben een lichte neiging om uh, minder een pauze te nemen tussen uh, eindexamen en studie. Uh, er zijn uh, behoorlijk wat meer buitenlandse studenten en dat alles bij elkaar uh, verklaart die groei. Maar er is niet één factor die overheersend is. Meneer Nora, hebben we ook zoveel talent of, of weet u ook of er meer zijn afgevallen? Vorig jaar. Nou, dit zijn uh, studenten die uh, net begonnen zijn. Dus dan is het te vroeg om die te zeggen uh, of die groep nu anders is samengesteld dan de groepen tot nu toe. Hm. Uh, dus dat, uh, daar kan ik nu geen antwoord op geven. Misschien over een paar jaar. Dus stelt het u voor, voor problemen? Want de universiteiten moeten die stroom ook wel aankunnen. Nou, vorig jaar uh, was het echt uh, alle hens aan dek. Uh, extra docenten, de colleges verdubbelen, uh, zalen bijregelen enzovoort. Dus verder grotere groepen. Uh, want u moet weten, universiteiten krijgen met twee jaar vertraging hun bekostiging. Hè. Dus wij krijgen dit jaar geld op basis van de situatie voordat die grote groei gebeurde. En nu hebben we twee keer uh, zo'n ongelooflijk sterke toename. Dat betekent dus ook twee keer uh, extra docenten, extra faciliteiten. Uh, en daar hebben we dus nog geen budget voor. En dat overmaat van ramp... Uh, is het kabinet ook nog eens van plan uh, zeer ingrijpend te bezuinigen op het onderwijsbudget. Ja, en dat gaat niet met uh, twee jaar vertraging? Uh, dat gaat onmiddellijk. Dat, uh, dat zegt u heel erg goed. Uh, dus wij zitten uh, werkelijk wat dat betreft met een buitengewoon groot probleem. Gistermiddag was er een hoorzitting van een aantal uh, van de Kamerfracties. En daar hebben we dat ook nog eens nadrukkelijk gezegd. En dat zal de komende weken doorgaan. Want hoe, hoe gaat u dat oplossen? Uh, als de politiek nog niet beweegt? Nou ja, als de politiek niet beweegt, dan, uh, dan is helaas de conclusie uh, dat men ervoor kiest uh, wel studenten in uh, grote hoeveelheden toe te laten, maar daar niet de goede faciliteiten bij te leveren. Dus wat, wat, wat, wat, wat voor ja, beeld dan, levert dat op? Hele volle collegezalen uh, met iedereen het, op de trap? Dat betekent dat het niet goed genoeg is. Uh, uh, gisteren zei een student uh, bij ons uh, op de hogeschool worden de tussenwandjes uit de collegezalen gehaald zodat we in plaats van met groepen met 30, met 100 kunnen werken. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ja. En met, bij welke studies is dan vooral het geval? Welke met andere woorden zijn populair? Nou, over de hele linie uh, is de studentengroei uh, groot. Bij medische opleidingen hebben we nummerus fixus, dus dat is uh, ongeveer stabiel. Ja. Uh, maar je ziet heel veel studenten in de economierichtingen, gedrag en maatschappij. Maar ook in uh, natuurwetenschappen, bij landbouw, in techniek. Nee, het is niet zo dat het in één vak zit. Over de hele linie zien we die hoge studentenaantallen van vorig jaar voortgezet. bot Noordaar, voorzitter van de VSNU Vereniging van Universiteiten. Dank u wel. Graag gedaan. We dadelijk bellen we even met Bob Barker, een van de actieschepen van Sea Shepherd. De actiegroep heeft het voor elkaar gekregen dat Japan dit jaar nog stopt met de walvisjacht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is heel erg rustig op de weg, dus uh, wij laten de verkeersinformatie even voor wat het is. Er zijn geen files vanochtend. Kwart over zeven. In Bahrein lijkt het even gedaan met de demonstraties voor meer vrijheid. Met veel machtsvertoon, verloeg, versloeg, nee, verjoeg. Het Nee, verjoeg. <laughs> Het leger verdreef de anti-regeringsbetogers gisteren eh, van het Parelplein in de Bahreinse hoofdstad Manama. Daar vielen vier doden bij. Hariva Rassa is Nederlandse van Afghaanse afkomst en woont al drie jaar in de buurt van Manama. We hebben haar nu aan de telefoon. Mevrouw Rassa, goedemorgen. Hoe is het nu in de hoofdstad? Uh, nou, op dit moment is het wel even rustig, want uh, de militaire auto's houden controle op straten. Uh, daardoor is er uh, gisteren nacht geen uh, gevechten uitgebroken. Maar het is nog steeds heel erg spannend. En uh, vandaag en morgen blijkt uh, wat er gaat gebeuren. Dus we zijn aan het afwachten eigenlijk. Is het dagelijks leven erg ontwricht, mevrouw Rassen? Uh, nou, het is eigenlijk, uh, zoals u weet, op dinsdag een beetje begonnen, de protesten. Uh -huh. uh, en toen was het een beetje uh, oké, okay. de uh, straten waren geblokkeerd, maar gisteren was het echt paniek uitgebroken. Want uh, ik heb telefoons gekregen van andere expats of andere vriendinnen die hier in Bahrein wonen <laughs> om snel uh, inkopen te doen. Uh, zodat uh, niks overbleef anders in de supermarkten. Ik ben bij dichtbij de supermarkt bij ons uitgegaan. En er waren heel veel uh, etens open. En er waren echt tientallen mensen in daar. En dat is de langste rij in mijn leven dat ik op een kasse moest wachten. Om te betalen, dat was echt 45 uh, minuten heb ik gewacht. Ja, uh, na de uh, beëindiging van uh, de protesten door, uh, door de oproerpolitie. Denkt u dat daarmee een definitief einde is gekomen? Of komen er toch weer nieuwe protesten? Nou, um, um, het blijkt nog steeds heel erg spannend te zijn uh, en de spanning is nog heel erg hoog. En ik denk niet dat het zo snel alles ophoudt. En, en merkt u het ook? Wordt er nog steeds over gesproken? Leeft het bij de bevolking? Is er een, een, een sfeer van protest? Ik woon zelf in, uh, in een gebied waar veel Shiites wonen, natuurlijk. Uh, en daardoor uh, zie ik ook dat de mensen nog steeds met Bahreinische slagen rondlopen. Uh, op hun oog uh, gebonden of, op, uh, een, uh, uh, of die Bahrainische vlag uh, op hun schouders. En uh, dan merk je dat ze nog steeds in, die, in soort een soort protestatmosfeer uh, uh, zetten. En voelt u zich nog veilig? Het is erg spannend. En uh, uh, gisteren heb ik me ab, een beetje, of eigenlijk echt onveilig gevoeld. <laughs> en we hebben echt naar tickets gekeken om uh, terug naar Europa te komen. En uh, toen hebben wij gekregen, uh, um, van een telefoon gekregen van de Duitse ambassade, want mijn man is Duits. Uh, dat, uh, dat iedereen uh, moet uh, voorbereid zijn voor uh, uh, weg uit Bahrein. Uh, uh, we moesten uh, foto's maken van alle goederen dat wij zullen misschien dan achterlaten uh, thuis hier in Bahrein. En dan uh, uh, geld uh, op en alles, paspoorten klaarzetten uh, tot wij verdere uh, nieuws horen. En als het echt alarm tot vier gaat, wat het betekent in Bahrein, out of control, dan uh, is het beter voor ons om het land te verlaten. En ik heb een vierjarige gekend, natuurlijk. Dat was uh, wel uh, een beetje schrikgever. Hariva Rassa in Bahrein. Hartelijk dank dat u ons even te woord wilde staan. Tien minuten voor uh, half acht is het. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Wij gaan weer uh, naar Mark-Robin Visser aan de ontbijttafel bij Marian Haak. Uh, wat doet de provincie? Dat is de grote vraag. Je bent nu een uurtje bezig, uh, Mark-Robin. Ben je er al achter? Nou ik, ben, nou, ik begin er wel een beetje achter te komen wat mevrouw Haak zo allemaal uh, doet. Zij heeft bijvoorbeeld uh, jeugd in haar portefeuille. Nou, dat is interessant. Er staat vanochtend een groot artikel in de Volkskrant over uh, het functioneren van de provincies. En een van de dingen die volgens de rekenkamer aan de hand is... is dat te veel jongeren nog steeds moeten wachten op hulp. Nou, mevrouw Haak die, die heeft daar dagelijks mee te maken. Afgelopen vijf jaar gaan de provincies erover. Zegt u het maar. Nou, ja, ik vind ook dat uh, jeugdzorg altijd beter moet... Want als je jongeren hebt, dan wil je gewoon dat ze zo snel mogelijk... en zo goed mogelijk geholpen uh, kunnen worden. Dus ik vind dat we daar enorm veel energie in moeten stoppen. Ja, maar heeft u dat ook gedaan? Heeft u er voldoende in gestoken? Er is ook al heel veel gebeurd. Hè? Een, een wachtlijst uh, is een wachtlijst. Maar alle kinderen die op de wachtlijst uh, staan... Uh, die zijn ook uh, gecheckt of er risico's zijn. En als er uh, iets mee aan de hand is, worden ze onmiddellijk geholpen. En alleen als ze wat langer kunnen wachten... Uh, dan wachten ze ook wat langer, maar blijven ze wel op een wachtlijst staan. Kunt u zich voorstellen dat dit voor betrokkenen... een ontzettend onbevredigend antwoord is? Nou ja, er zijn ook betrokkenen die zelf zeggen van... Uh, nou, wacht nog maar even, want uh, de vakantie komt nu... en uh, ik word liever na de vakantie geholpen. Of nee, ik wil niet bij die instelling die jullie voor mij bedacht hebben. Uh, uh, maar ik wil naar die andere instelling. Nou, die mensen hebben zelf ook niet zo ontzettend veel haast... of zijn er nog, nog niet zo vreselijk aan toe... Dus zo'n wachtlijst, dan moet je ook de verhalen achter de kinderen kennen. En die kent u? En die kennen we uh, steeds meer, ja. U wilt gedeputeerde blijven straks na de verkiezingen... en hopelijk zij u ook weer met jeugdzorg in de portefeuille... en dan heeft u straks wat te doen, want de jeugdzorg gaat naar de gemeenten. Ja, dat wordt een gigantische operatie... want de provincie uh, die gaat nu over al die jeugdzorgaanbieders... en over bureau jeugdzorg en uh, nou ja, alles wat daar gebeuren moet... En dat gaat straks in de provincie Utrecht dan naar 26 gemeenten. En dat betekent dat wij nu maar al met de gemeente aan het praten zijn... over hoe gaan we dat doen. Want dat wordt een operatie. Ja. Dit eh, komt van, de, van het Rijk, hè? van de regering. Die, die, die plannen heeft u al richting gekregen van het kabinet over hoe dat moet? Helemaal niet. Eh, er staat al zo'n tekst in het regeerakkoord eh, dat dat eh, gaat gebeuren. En niet alleen de provinciale jeugdzorg... maar ook eh, de GGZ en de licht gehandicapten. Kinderen en alles gaat naar de gemeente toe. Maar hoe? Uh, nou, in mijn beleving is daar nog niet over nagedacht. In Den Haag tenminste. Dus dat gaat... En daarom doet u het zelf? En daarom doen we het zelf. Ja. Want we hebben daar een paar jaar de tijd voor. En die gaan we keihard nodig hebben. Dus dat gaan we ook... Uh, nou ja, We gaan beginnen bij de kinderen zal ik maar zeggen. Wat is voor hun belangrijk. En we proberen de zorg te verbeteren. En naar de gemeente te brengen. Ik denk dat wij zo langzamerhand maar eens naar het uh, provinciehuis moeten gaan. Goed plan. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe uw kamer eruit ziet. Ja, prachtig. Gaat ja. mooie kunst van mensen. Zullen we daarheen gaan? Ja. Oké, okay. we gaan naar het provinciehuis in Utrecht met Marian Haak. Oké, okay, dan spreken we straks weer. Het voetbal van gisteravond in de Europa League. Ajax staat al met anderhalf been in de volgende ronde van het toernooi. De op papier lastige uitwedstrijd tegen Anderlecht bleek in de praktijk eenvoudig. 2-3-0 voor Ajax, dankzij goals van Alderwereld, Eriksen en al Hamdawi. Volgens Alderwereld kon Anderlecht alleen de eerste helft het tempo van Ajax volgen. De eerste helft waren ook heel sterk, denk ik. Hadden uh, hadden heel veel druk op ons. En, uh, maar ik denk ik als je de tweede helft ziet...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 dat eigenlijk voetbal belangrijkste is. En het in de eerste helft een beetje vergeten, de tweede helft doen we het goed. En dan zie je dat ze er gewoon uh, echt doorheen snijden eigenlijk. Die penalty is het keerpunt, hè? Het wordt geen 1-1, het wordt gelijk daarna 2-0 klaar. Ja, ik denk het wel. En dan, uh, dan moet je goed uitspelen. Dan hebben we nog een aantal kansen gekregen om, uh, om nog verder uit, de, uit de te breiden. Maar ja, uiteindelijk, uh, 0-3 moet je te mee zijn. Dat lijkt me wel. Voor de return idealer kun je het bijna niet krijgen. Ja, 0-4 is idealer. Ja, denk maar 0-3 mogen we nooit meer weggeven. Geconstateerd blijven voetballen. En ik zeg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 Die maakten fantastisch 1-0, ingestudeerde corner, dus uh, ja, het zag er uh, prima uit. En, uh, de tweede helft begonnen we heel goed, moet ik zeggen. De eerste 10 minuten speelden we echt, uh, echt uh, ja, heel sterk. En, uh, we kregen toen een kopkans, daarna ept het iets weg en uh, we kregen daarna nog een penalty, die in dat dat breekpunt was in de wedstrijd. Uh, daarna kwamen we weer terug in ons eigen spel, we speelden we ons uh, positie spel weer. En, uh, en dan zie je ook gelijk dat we, dat we kansen krijgen en dat uh, we het een keer goed afmaken.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 Ja, precies zoals we van tevoren eigenlijk hadden bedacht en uitgestippeld. Het is eigenlijk meer dan je op, uh, van tevoren had gehoopt. Uh, maar als je dan het einde, na de 3-0 kijkt, werden we heel slordig. Hein? Ik heb wel het gevoel dat als we een eventjes wat, wat, wat meer geconcentreerd voetballen, dat we nog wel meer kansen uh, zouden krijgen. En misschien nog eentje bij, misschien nog wel twee bij hadden kunnen maken. Kieper van Ajax, Maarten Stekelenburg, hoorde je als laatste. Verslaggever Frank Wielaerts sprak met hem. De return in de arena wordt volgende week donderdag gespeeld. Het is uh, bijna half acht. Wij gaan naar uh, actievoerders van de Sea Shepherd. Want daar... Uh Komt vandaag de vlag uit. Dit seizoen wordt er niet meer op walvissen gejaagd door Japan. Dat heeft Japan vanochtend officieel bekendgemaakt. De activisten hebben de walvisvangst te gevaarlijk gemaakt voor de bemanning, zo luidt de verklaring. De Sea Shepherd voert al jaren actie tegen de walvisvaart en dat ging er soms uh, hard aan toe. Alex Cornelissen is kapitein op de Bob Barker, een van de schepen van de organisatie, en is op zee dit moment. Meneer Cornelissen, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Waar vaakt u op dit moment? Nou, we varen momenteel zo'n uh, 900 mijl uit de kust van Zuid-Amerika, het zuidelijke puntje van Zuid-Amerika. En we zijn momenteel uh, eigenlijk op directe koers uh, naar Japan. Een volgende fabrieksschip nog steeds. En ze gaan nu uh, eigenlijk rechtstreeks naar Japan. En hoe is dat nieuws uh, uit Japan bij u binnengekomen? Ja, het is fantastisch nieuws. De bemanning is buitengewoon. Uh, Blijpte gewoon gelukkig momenteel. Uh, het is echt een 7 jaar campagne die, uh, die, die nu gewoon tot het hoogtepunt uh, terechtgekomen is. Ik wil ook even zeggen dat de berichten uit Japan, uh, dat we de acties, uh, dat we hun uh, werk te gevaarlijk gemaakt hebben. Die, zijn, uh, ja, die kunnen niet verder van de waarheid zijn. Deze campagne is eigenlijk... Uh, ja, veel veel tonnen van lopen dan alle andere campagnes. Er zijn helemaal geen incidenten geweest. Maar ik denk juist vanwege het agressieve gedrag van de Japanse walvisvaders vorig jaar... waarbij een van onze schepen tot zink is gebracht... denk dat de Japanse walvisvaders juist op hun vingers zijn getikt in Japan... en daardoor uh, zich wat terughoudender opgesteld hebben. En uh, ja, door, hun terughoudende, uh, door hun terughoudende houding... Een terughoudige gedrag kunnen wij nu uh, gewoon veel betere resultaten boeken. En dat, uh, dat blijkt wel. Ze hebben gewoon veel minder walvissen gedood dan, uh, dan ze gehoopt hadden. Nou, meneer Cornelissen, de beslissing van de Japanse regering, is dat te danken aan uw acties? Of is het gewoon zo dat de voorraden walvisvlees uh, in Japan voorlopig toereikend zijn? Ja, nee, dat bericht heeft er natuurlijk weinig mee te maken. Als de, als de voorraad de Walbusvlees toereikend waren geweest, waarom is de vloot dan überhaupt vertrokken uit de haven? Ik denk dat het wel duidelijk is dat, uh, dat onze aanhoudende acties ervoor gezorgd hebben dat, uh, dat de Walbusfloot momenteel op weg terug naar wat anders. Hm. Hoe heeft u dan wel actie gevoerd als u dat niet op een gewelddadige manier heeft gedaan? Nou, eigenlijk zijn al onze, al onze acties niet gewelddadig verlopen. We hebben een volledig aantal aanvaringen gehad. Maar die aanvaringen kwamen vooral tot stand door, door het agressieve zeemansverdrag van de Japanse schepen. Mm -hmm. Wat wij eigenlijk alle jaren gedaan hebben, is ons, uh, is ons schip uh, geplaatst achter het fabrieksschip. Waardoor een overdracht van walvis vanuit de Houten schepen onmogelijk gemaakt wordt. En alleen kunnen ze dan een overdracht forceren door een van onze schepen te rammen. En daar hebben ze dit jaar niet voor gekozen. En daardoor is het eigenlijk uh, alles zonder incidenten verlopen. Is het hiermee klaar voor dit jaar met de Japanse walvisvangst? Of mogen schepen nog wel weer uitvaren? Uh, nee, dit jaar hier in Antarctica is het voorbij. Het seizoen uh, loopt sowieso maar tot uh, eind februari, begin maart, dus we zitten sowieso op het, op het einde van het seizoen. Uh, momenteel zijn ze terug uh, op weg naar Japan, uh, dus nou, voor dit jaar is het afgelopen. We kunnen alleen maar hopen dat dit, uh, ja, dat dit het teken zal zijn dat, dat ze volgend seizoen nog niet terug zullen komen. Ja, Daar hopen we wel op. Dat hoopt u, maar is dat misschien eindelijk hoop? Uh, nou, ik denk het niet, want vanwege de uiteraard onze aanhalende acties... Uh, is uh, ook de, de economische situatie voor de Japanse waterstaat is heel, uh, heel schrijnend geworden. Ze hebben al jarenlang uh, verlies gedraaid. In dit mm. jaar wordt een ja, jaar voor hun uh, financiën. Daarnaast is er ook een toenemende politieke druk uit landen als uh, Australië, Nieuw-Zeeland uh, en nu ook uh, verschillende Zuid-Amerikaanse landen. En ik denk dat die toenemende druk gecombineerd met onze actievoerder voor gezorgd heeft dat het uh, ja, wellicht onmogelijk zal worden om wederom uit te varen volgend okay. jaar. Alex Cornelissen, kapitein op de Bob Barker. Dank dat u ons even te woord wilde staan.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 Ga naar centraalbeheer.nl .no zakelijk. Centraalbeheer Achmea. Aan alles gedacht. Er is maar één... Vliegwinkel.nl Vliegwinkel.nl Radio 1. Het NOS-journaal. Oppositie voelt zich geschoffeerd door premier Rutte. En Tweede Kamer wil onderzoek naar prijs van ook brandstoffen. Het is half acht geweest. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. En hij kwam niet gisteravond naar de Tweede Kamer. Premier Rutte weigerde acte de présence te geven bij het spoeddebat... over de bezuiniging op het passend onderwijs. Tot grote woede van de oppositie, onder wie fractievoorzitter Roemer van de SP. Überhaupt dat de minister-president niet tegemoet wil komen... aan een verzoek van 74 Kamerleden, de grootst mogelijke minderheid... vind ik een arrogantie die niet in deze Kamer past oppositiepartijen voelen zich geschoffeerd door Rutte. Ze wilden met de premier in debat over de bezuiniging van 300 miljoen euro op het passend onderwijs. Maar Rutte zei dat de verantwoordelijk minister van Onderwijs van Bijsterveld het prima zelf afkomt. Een Kamer mag uh, vragen uh, naar een bepaalde bewindspersoon, maar het kabinet bepaalt uiteindelijk wie er afgevaardigd wordt. En de minister-president heeft aangegeven ten volle, voor de volle 100 achter uh, dit voorstel te staan. Uh, en heeft mij uh, uiteindelijk de ruimte gegeven om dat gewoon zelf als minister van Onderwijs uh, te verdedigen. Van Bijsterveld hield in het debat overigens vast aan de bezuiniging op extra hulp voor leerlingen met problemen. De kans dat de Guantanamo Bay-gevangenis dichtgaat is heel klein. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Gates gezegd. Volgens hem ligt dat aan de Republikeinen... die sinds november een meerderheid hebben in het huis van afgevaardigden. De prospects voor closing Guantanamo-gevangenis, uh, as, as zoals ik kan uh, vertellen... zijn erg, erg laag, uh, gegeven een opposition brede uh, oppositie... om dat hier in de Congress de Republikeinen willen niet dat terreurverdachten van Cuba naar de Verenigde Staten komen. President Obama beloofde bij zijn aantreden dat Guantanamo Bay begin 2010 dicht zou zijn.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 De instroom van nieuwe studenten blijft hoog. Universiteiten hebben aan het begin van het studiejaar een kleine 50.000 nieuwe studenten verwelkomd. Instroom was bijna net zo hoog als in het topjaar 2009. Voorzitter Noorda van de Vereniging van Universiteiten VSNU. Er zitten meer leerlingen in het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs op die VWO-scholen. Uh, die zijn dus kandidaten om aan een universiteit te gaan studeren. Studenten hebben een lichte neiging om minder een pauze te nemen tussen eindexamen en studie. Er zijn behoorlijk wat meer buitenlandse studenten en dat alles bij elkaar verklaart die groei. Maar er is niet één factor die overheersend is. De populairste categorie opleidingen blijft gedrag en maatschappij met onder meer psychologie en sociale geografie. Bij buitenlandse studenten zijn vooral de economische opleidingen in Nederland in trek. In Groningen zit een groot gat in de Noordzeebrug over het Van Starkenborg Kanaal. Gisteravond laat voer een tanker tegen die brug. Niemand raakte gewond, zegt de politie. Een boot uh, die had de brug gerand en vervolgens zijn geluidsschermen bovenop de brug zijn op het wegdek terechtgekomen. De schade is uh, wat dat betreft aanzienlijk, zowel aan de boot als aan, aan de geluidsschermen van uh, bovenop de brug. Waarschijnlijk ramde een tanker de brug met een uitstekende kraan. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. De komende dagen is het grijs en vochtig weer met weinig ruimte voor de zon. Momenteel liggen de temperaturen rond het vriespunt. Er is veel bewolking en lokaal is het nevelig. Overdag lost de aanwezige bewolking maar moeilijk op. Het zuiden van het land heeft daar de beste papieren voor. En daar breekt vanmiddag zo nu en dan de zon door. In het noorden blijft het bewolkt. In de temperatuur zit maar weinig dagelijkse gang. De maxima liggen tussen 1 en 3 graden onder het wolkendek. In het zuiden kan het onder invloed van de zon nog een graad of 6 worden. Vanavond en vannacht is er opnieuw veel bewolking bij minima rond het vriespunt. Morgen, zaterdag, wordt voor het gevoel een koude dag. Vooral in het noorden staat een stevige wind. En ondanks dat de maxima boven 0 liggen, voelt het dan buiten toch aan alsof het vriest. In het zuiden staat minder wind en daar gaat het tegen de avond vanuit het zuidwesten licht regenen. Verder verloopt de dag bewolkt. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. De Thomassen op de N15 richting Europort is momenteel afgesloten door een gestrande vrachtwagen. Die wordt er omgeleid via de Callandbrug. Op de A50 Arnhem in de richting Os, daar staat tussen Hetere en Knopert-Valburg drie kilometer door een ongeluk. En daar is de linkerreis ook afgesloten.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 8 minuten over half 8. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U kunt ons volgen via internet via nos.nl. En daar leest u bijvoorbeeld dat er maar een halve kamerdelegatie op reis gaat naar het Midden-Oosten. Wat is er aan de hand? Op het allerlaatste moment besloot de linkse oppositie in de Tweede Kamer gisteravond niet mee te gaan met een officieel werkbezoek aan het Midden-Oosten. De Kamerdelegatie vertrekt zondag naar Israël, Jordanië en Libanon... maar zonder PvdA, SP, GroenLinks en D66. Niet eerder deed ze zich zoiets in deze omvang voor. We gaan er maar eens even over praten met uh, een van hen... Kamerlid Harry van Bommel voor de SP. U bent een van de weigeraars. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom heeft u op het allerlaatste moment besloten niet mee te gaan? Ik vind dat uh, wij moeten vasthouden aan de praktijk... die we altijd hadden de afgelopen tien jaar dat wanneer wij een kamerreis maken... dat wij dan eensgezind besluiten wat het programma is... Uh, en wie we, met wie we gaan praten. Dat is een kwestie van geven en nemen. En ik moest gisteravond vaststellen... dat er van de tien uh, fracties in de Tweede Kamer... er vijf niet mee zouden gaan. En dan vind ik dat je moet besluiten zo'n reis uit te stellen. Oké, okay, dus uw beslissing um, is vooral veroorzaakt... door het feit dat anderen niet meegaan. Niet zozeer door het programma dat is samengesteld. Dat klopt. Um, uh, alhoewel ik ook kritiek had op het programma, maar uh, er is zelfs aan mijn wensen tegemoet gekomen op het laatste nippertje door toch nog een beetje Egypte uh, mogelijk te maken. Ik vond Egypte echt een heel belangrijke bestemming, omdat daar op dit moment heel veel gebeurt. Um, weliswaar zou niet iedereen meegaan. Zelfs van de mensen die mee zouden gaan op de reis, waren er enkele die zeiden: Nou, ik ga niet. Uh, uit religieuze overtuiging omdat ik niet op zondag wil reizen. Maar een ander zei, ja, ik ga niet of ik overweeg om niet te gaan naar Egypte in verband met de onveiligheid. En Egypte zou dus uiteindelijk maar door drie of vier kamerleden zijn bezocht. En uh, een Kamerreis is niet alleen maar om zelf kennis te maken met uh, delen van de wereld. Je laat ook een stuk van de Tweede Kamer in een ander deel van de wereld zien. En dat kun je niet met een halve... Samen delegatie laat staan met slechts enkele. Maar meneer Van Bommel, wat vindt u dan van de weigeraars... in eerste instantie om mee te gaan? Hadden, hebben zij goede reden daarvoor? Nou, toen er sprake was van één uh, uh, partij die zei... Ik ga niet mee... Omdat dat was de PvdA? Egypte, dat was de PvdA. Ik ga niet mee omdat Egypte uitvalt. Uh, toen had ik daar begrip voor... Um, omdat ik uh, uh, weet dat de, de persoon in kwestie Frans Timmermans de regio erg goed kent... en uh, dus al vaker daar geweest is. En de andere landen op dit moment uh, veel minder in, uh, in het brandpunt van de aandacht staan. En Egypte was ook, uh, laten moeten we niet vergeten, Egypte was het, uh, de oorspronkelijke bestemming. En daar is steeds iets bijgekomen. Dus als dan Egypte eruit valt, dan kan ik me voorstellen dat voor, uh, voor een enkele fractie... en daar had ik ook geen bezwaar tegen... Uh, dan uh, de reis niet de moeite waard is. Maar mag ik, mag ik wel even vragen waarom er dan niet naar Egypte is gegaan? Want ik begrijp het, er was nogal plaats geweest in de chartervliegtuig. Uh, ja, dat klopt. Um, uh, het, het punt is alleen dat uh, wij op de laatste dag, want uh, gisteren konden we pas alle besluiten nemen, omdat gisteren pas is gebleken um, dat uh, uh, de Gaza-strook definitief niet doorgaat. En dat uh, Egypte. Uh, wel door zou kunnen gaan, ja. maar met een zeer beperkt programma. Mm. Ja, en nu gaat en een groot deel is... helemaal niet. Is, is dat niet mm, juist, juist heel erg jammer? Het is zeker heel erg jammer. Uh, wat ik vooral heel erg uh, pijnlijk vind... is dat wij uh, breken met de traditie waarin we elkaar tegemoetkomen met Kamerreizen, want er zijn natuurlijk altijd veel meer wensen dan wat je kunt realiseren. Ja, En, en, en wie breekt dan met die traditie? Want u heeft het nou, in feite ook gedaan. We hebben een stemming geforceerd. Uh, dat is nieuw bij het vaststellen van reisbestemmingen. Wij hebben nog nooit de afgelopen 13 jaar dat ik Kamerlid ben gestemd over gaan we wel naar dat land okay. of niet. Uh, gaan we, laten we de reis überhaupt wel doorgaan, ja of nee. En bent u over ik... die stemming op zich ook ongelukkig dan? Ja, daar ben ik ook ongelukkig over. Ik heb ook uh, uh, op voorstel van een aantal andere Kamerleden, uh, net als uh, de, de andere leden die niet meegaan, heb ik mij onthouden van stemming. Want we zitten natuurlijk met een Kamermeerderheid die gevormd wordt door de coalitie, hè, de regeringspartij, nu met de gedoogpartij. En wanneer we deze praktijk volgen... dan zouden zij in de toekomst alle Kamerreizen kunnen domineren... omdat ze vanzelfsprekende meerderheid hebben. Ja, maar afgezien van al dit soort logistieke en, en, en enigszins politieke argumenten... vindt u nou niet dat um, de Tweede Kamer, de delegatie, dan het Midden-Oosten... dat symbolisch in, in brand staat, een beetje in de steek laat? Misschien kunt u daar mensen steunen... maar kunt u echt een goed beeld krijgen van wat daar gaande is. Um, ik vind uh, dat we met deze reis, uh, zoals die nu is samengesteld... Hè, we gaan niet naar Gaza... We gaan niet uh, op een uh, politiek echt betekenisvolle manier naar Egypte. Uh, vind ik dat dat niet het geval is. Wanneer we die reis beter hadden georganiseerd en uh, uh, toch uh, met Israël overeenstelling hadden kunnen bereiken... over het bezoek aan de Gazastrook, waar we onder de leiding van de VN uh, zouden worden rondgeleid. Daar was een programma voor... Uh, en wanneer we in uh, uh, Egypte bijvoorbeeld met mensen van de oppositie uh, en met mensen ook van, uh, van andere bewegingen hadden kunnen spreken, uh, dan zou dat wel het geval zijn. Uh, ja. Nu is dat, uh, ja, de reis is toch behoorlijk uitgekleed. Meneer Van Bommel, hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. 13 minuten over half 8. Gaan we naar Tom van het hek om over voetbal te praten. Tom, goedemorgen. Goedemorgen. Het was een uh, mooie voetbaldag gisteren ja. met een nou, toch knappe prestatie van Twente. Want ze wonnen in de Rusland. Ja. En op zich is het natuurlijk al een hele prestatie dat ze het volhielden. Ja, nou, er was heel veel te doen. Want alle thermometers gaven geloof ik min 17 aan. En ze hadden afgesproken bij min 15 voetballen. Ja. Maar de UEFA heeft natuurlijk altijd een andere thermometer bij zich. En die gaf min 14,9 <laughs> aan een kwartier Kijk. voor de wedstrijd. Dus het was een hele wonderlijke situatie. Uh, niet geëikte thermometer waarschijnlijk, maar goed, ze gingen spelen. Anderzijds over dat gevaarsfactor, je hoorde wel veel. Uh, volgens mij is er wel eens een schaatstocht van 200 kilometer in Nederland of op de Weizenzee... waar honderden minder getrainde mensen of anders getrainde mensen aan meedoen. Dus we moeten dat ook niet helemaal overdrijven. Voor die gevaarsfactor van het veld kan ik uiteraard vanaf hier niet inschatten. Maar een keer een beetje rennen in min 15 voor goed getrainde sporters... Ach, dat uh, heeft ook niet zoveel schade opgeleverd. En het belangrijkste was uiteindelijk uh, dat ze weliswaar wat bibberend van het veld... Maar wel met een 2-0 overwinning. Luc de Jong en Wissgerhof in de slotfase. Helemaal niet in gevaar geweest tegen toch een redelijk fatsoenlijke ploeg. Dus Twente is uiteindelijk met een heel mooi gevoel opgewarmd. In dat vliegtuig teruggekeerd hoor. Ja. Dan Ajax moest naar Brussel voor de uitwedstrijd tegen ja. Anderlecht. Tom. Ajax had het moeilijk, zag ik. Toen was ik even ja. weg, kwam ik terug toen was het 0-3. Het was een, een rare wedstrijd. We zeiden gisteren de Nederlandse club zullen toch echt een beetje bijna boven zichzelf moeten uitstijgen. Want het zijn lastige tegenstanders. Nou, Twente lukte dat. Ajax had in het begin niet zo heel Heel veel te vertellen, maar die uh, eerste goal van al de wereld veranderde heel veel. En toen Anderlecht ook nog een strafschop miste naar rust. Die bleef net in het stadion, die bal. Die was er bijna, bijna Brussel ingevlogen, zeg maar. Zo hoog ging hij over. Ja, toen was het helemaal gebeurd. En dan, als je Ajax vrijheid geeft, kunnen ze lekker voetballen. Als je ze aanpakt, blijft het een kwetsbare ploeg. Maar goed, gisteren lukte ze dat prima. 3-0. Dus ook die gaan, uh, ja, in feite zeker door naar de volgende ronde. Dan nog even naar PSV. Zeg, ja. wat was daar aan de hand? Liel stond uh, met een verelderd uh b aftal ja. volgens mij op het veld. En ja. PSV stond al snel op achterstand. Ja, dat was een nog bizardere wedstrijd... als je even was weggeweest. Want dit was zo'n wedstrijd dat je na afloop nog een paar keer... voor de zekerheid naar het scorebord <laughs> keek... om te kijken of dat nou echt de uitslag was. Omdat PSV zo matig, zo lang... zo matig en ploeterend speelde... op een ook ploeterend veld. Maar goed, daar hadden de Fransen ook last van tegen. En inderdaad, Edel B-elftal. 2-0 achterkwamen en je eigenlijk nog je hart vasthield... van straks wordt het nog gewoon 3-0. En uit het totale niets, de laatste Acht minuten, ineens twee doelpunten. Ja, en dan is 2-2 ineens een ontzettend goede uitslag. Waarmee je terugreist naar Eindhoven. En met heel veel kansen op de volgende ronde. En dat gaat PSV thuis waarschijnlijk ook wel goed maken. Maar bizarre avond. En eigenlijk was Twente, als je zo alle drie op een rij zet, toch weer de meest stabiele. Die haalde de meest regelmatige overwinning. De andere twee wedstrijden hadden ook wat anders kunnen lopen. Maar het neemt niet weg. Drie Nederlandse clubs uh, met een hele goede kans aan de volgende ronde. Dat is ook belangrijk voor puntenaantallen op lange termijn. En het is gewoon wel leuk ook voor het Nederlands voetbal, dat we dan in ieder geval... in die Europa League echt euh, nou, een, een, een grote stem hebben op dit moment. De uitslag telt. Tom van het Hek, dankjewel. Ja. Het is nog rustig in Saoedi-Arabië, tenminste voor zover wij weten. Maar het land speelt wel een belangrijke rol... bij de onrust in het midden oosten U Hoort straks welke rol? Na de verkeersinformatie... bij de ANWB, John Hoka. Op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Dat staat bij Arnhem-Noord een file van 3 kilometer. Er is een vrachtwagen stilgevallen en die blokkeert daar twee rijstroken. Afgesloten is de thomasen tunnel op de A15 richting Europort. In de tunnel staat een vrachtwagen met drie lekke banden. Er staat inmiddels een file van 2 kilometer. Dat verkeer wordt daar omgeleid via de Callandbrug. Op de A50, Arnhem naar Os, daar is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Valburg. Er staat inmiddels 3 kilometer en bij knooppunt Valburg is de linker rijstok afgesloten. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. 13 minuten voor acht. We gaan naar de onrust in het Midden-Oosten. Het keiharde optreden van het Bahreinse leger tegen betogers... wordt in de rest van de wereld met argusogen gevolgd. Andere golfstaten met saoedi arabië voorop... en ook de Verenigde Staten hebben hun zorgen inmiddels geuit. We praten erover met Leo Quarte, Arabist... en komt regelmatig in het golfgebied. Meneer Quarte, goedemorgen. Goedemorgen. Komt u ook regelmatig in Bahrein? Ja, ik ben vaak in, uh, daar uh, geweest inderdaad, in uh, Bahrein, ja. En hoe was het toen u daar was? Nou, het is een beetje een vreemd land. Het is, uh, het is een land waar je echt een, uh, als enige golfstad eigenlijk een uh, Sjiitische meerderheid hebt... maar die dus uh, absoluut geen macht heeft. Het is ongeveer 25, 75% van de bevolking van Bahrein bestaat uit Sjiiten. Maar, uh, zeg maar het, het Koningshuis en uh, de mensen die het uh, zeg maar dienst uitmaken in het leger... en ook in de politie, zijn in feite allemaal Soeniten. Mm -hmm. Het is dus betekent... eigenlijk logisch dat dit... Ging gebeuren, dat dit, moest wel gebeuren deze onrust? Ja, het, het, het zat langer in, in de pen, zeg maar. En uh, er is al in de jaren negentig een soort van int, int, intifada geweest in de Bahrein. waarbij Sjiïten in opstand kwamen in de dorpen, zeg maar rond de hoofdstad Manama. En uh, die duurde toen een, een jaar of acht met uh, ja, voortdurend opstootjes, gebouwen die in, in, in de brand gingen. Uh, ja, het was heel een hele spannende tijd eigenlijk. Toen zijn er, ja, eind jaren negentig uh, zijn er een aantal hervormingen doorgevoerd door de koning. Uh, en die bleken toch niet zo uit te, te, te werken dat ze iets werkelijk meer macht kregen. En uh, wat, er nu, wat nu eigenlijk feit aan de hand is, is iets wat uh, toch wel zou uh, gebeuren. Maar doordat er nu is gebeurd in Tunesië en in Egypte is het uh, ja, in een soort van stroomverstelling geraakt. Mensen zijn. Uh, ja, bemoedigd geraakt hè, doordat ze wat ze hebben gezien in Egypte ja, ja. meneer Kwart, u zegt dat zou toch wel gebeuren zijn de mensen, zijn de, soen, de shiiten dan uit op het vertrek van de koning van het koningshuis en van de elite nee, het is een, een heel uh, ge, gecompliceerd land uh, Bahrein. het is uh... Zeg, als je kijkt naar die 25% shiiten, dan heb je vele groepen bij. Je hebt de Iraniërs, mensen van, van de Iraanse af, afkomst die er wonen. Maar je hebt ook uh, shiiten, die hebben juist nu weer een Arabische afkomst. Je hebt ook weer een soort van middenklasse die behoorlijk rijk is, en ook shiiten. Um, en die hebben ook, ja, moet zeggen, die hebben ook uh, belangen in onder, ondernemingen die weer worden gerund door Sunnieten. Dus het is een heel gemeleerd beeld. Een deel inderdaad verlangt wel het vertrek ver van, van de koning... en een de ander deel weer, weer niet. Je hebt ongelooflijk veel kleine politieke partijtjes... en die zijn het onderling eens of zijn het weer oneens... En wat, wat dat betreft is het een beetje een, een, een troebelbeeld. Maar dat de uh, agressie zich op dit moment uh, wel richt, de protest zich wel richt tegen de koning, dat is duidelijk. Ja, de koning slaat keihard terug, dat hebben we ook gezien. Bang natuurlijk dat uh, het land Tunesië en Egypte achterna gaat, kan ik me zo voorstellen. Saoedi-Arabië, we uh, gaven er net al even aan, maakt zich toch het meeste zorgen hè, over de ontwikkelingen in dat land, in Bahrein. Waarom is dat? Ja, het is ook weer vanwege die Shiiten. Nogmaals, uh, Bahrein is het enige land in de golf waar uh, Shiiten in feite een, een, een meerderheid zijn. En ja, als je de wereld bekijkt vanuit Riyadh, de, de, de hoofdstad van Saudi-Arabië, dan hebben ze gezien dat, uh, nou, een aantal jaren geleden, het uh, Irak van Saddam, dat in feite een, een, een door Shiiten gedomineerde staat werd. Hè? Want uh, Saddam ging weg. Vervolgens kwamen de verkiezingen en de Shiiten maken de dienst uit in, in Irak. Puur omdat ze gewoon de meerderheid zijn. Als dat vervolgens ook zou gebeuren in dat kleine eilandje Bahrein. ja, dan, uh, dan vinden ze dat niet echt, echt leuk in, in de Soed-Arabië. Vooral ook omdat ze altijd zien uh, en dat ook de zaken ook zo interpreteren. dat uh, Iran hierachter zit. Het zal een uh, Iran -plan, uh, Iraans plan zijn. Of dat zo is, is versterkt. Maar het gaat om de perceptie in, in Saoedi-Arabië. Ja. Dus nog een tweede reden, en dat is dat, uh, binnen Saoedi-Arabië zelf heb je een uh, grote Shiitische minderheid. Die woont uh, eigenlijk in het oosten van het land, uh, tegen de grens met uh, Bahrein aan. Zoals u weet er is er een brug, hè, ooit gebouwd door Ballas-Nedam tussen Bahrein en het vasteland van Saoedi-Arabië. Je bent er binnen, binnen een half uur hè, van de Bahrein in het oosten van Saoedi-Arabië. En die Shiiten aan de, aan de Saoedische kant, ja, die hebben hun een eigen, een eigen op, opstanden gehad in de jaren 70 en 80 van de, van de vorige eeuw. En daar is heel veel oud zeer. En ook hun uh, positie binnen Saudi-Arabië is, is ook niet, niet altijd al, al te goed. Dus, ja, hè, wat is dus zijn ze erg bang voor, voor, voor onrust in dat deel van Saudi-Arabië. Er ja, spelen dus veel belangen. Is het denkbaar dat Saudi-Arabië zich er actief mee gaat bemoeien? Uh, actief in die zin dat ze, dat ze troepen gaan sturen, ja. dat denk ik in eerste instantie niet. Maar wat je veel eer ziet is dat uh, uh, saudi arabië wel, ja moet je het zeggen, um, op uh, de achtergrond inmiddels het finan financieren van bepaalde uh, legeronderdelen. Um, je het zeggen, uh, Bahrein, als, je, als je kijkt naar het land, wie daar, wie daar in in het leger zitten, zijn dat niet alleen Bahreini's. het zijn dus ook mensen uit Pakistan en feiten huur, huurlingen uit andere andere landen. De koning vertrouwt zo weinig feiten op zijn eigen mensen dat hij zeg maar legeronderdelen inhuurt uit andere landen. Dat in dat verband saudi arabië een rol zou kunnen spelen, dat kan ik me goed voorstellen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan het bewapenen van van stammen. Bijvoorbeeld de, de ruggraad van de politie en het leger in Bahrein bestaan uit mensen die een stamachtergrond hebben. Uh, Arabische stammen. Nou, die die, stammen, die heb je ook, uh, het grootste deel van die stammen woont trouwens in, in Saudi-Arabië. Ik kan me goed voorstellen dat langs die weg, voor Saudi-Arabië uh, geld en, en wapens zou leveren aan een aantal stammen die dan, uh, ja, tijdelijk, zeg maar, van nationaliteit zouden ruilen. En dan, uh, ja, en uh, Bahrein zouden meevechten aan de kant van de koning, van de Soenieten. Is er überhaupt in Saudi-Arabië zelf nog iets van politieke onrust te bespeuren? Ja, saudi arabië is een, is een stil land. Het uh, land is heel anders dan, dan, dan, dan al die andere golfstaten. Uh, onrust is er wel. Maar niet in de zin dat mensen dus uh, demonstratief de straat op gaan en, en met stenen gaan gooien en uh, overheidsgebouwen in, in brand gaan steken. Maar je hebt wel wat, wat degelijk een, een burgerbeweging. Uh, die shiiten zijn zeer actief. Maar dan hebben we het over ongeveer 10% van de, van de bevolking. Maar je hebt ook uh, grote, uh, moet je zeggen, andere minderheden binnen Saudi-Arabië. In het uh, westen van het land. En je hebt een hele liberale stroom in Saudi-Arabië. Mensen die wat meer vrijheid willen. Die uh, meer de democratie willen in Saudi-Arabië. Maar de manier van actie voeren is niet zoals in Egypte of in de Tunesië. Saudi-Arabië is een stil, stil land. Men doet het meer door middel van petities, door ja, okay. middel van media. Okay. En de, de, ja, moet je het zeggen, de Soedische regering slaat toch vrij hard terug vaak. Ja. Nou, we wachten dat ook maar af. Meneer Quarten, dank dat u ons even bij wilde praten... over de golfregio. En dan vooral Bahrein. Leo Kwart is Arabist... en komt regelmatig in het golfgebied. Het NOS Radio en journaal Mediaoverzicht. Ja, dan blijven we in de regio. Mooie foto op de site van de BBC. Groep, grote groep demonstranten zitten op de grond... bij het ziekenhuis van Manama, Bahrein. Ze bidden overduidelijk voor de mensen... die bij de protesten gewond zijn geraakt. Ze zitten met de benen over elkaar. Handpalmen naar boven, Sommigen hebben het hoofd naar beneden. De veiligheid diensten hebben honderden demonstranten verwijderd van het plein waar ze voor de hervormingen demonstreerden. En daar zijn vier mensen bij gedood. viel ook honderden gewonden. De Amerikaanse regering eh, heeft het Golfstaatje gevraagd terughoudend op te treden tegen demonstranten. Sky News meldt nog dat de omgekomen demonstranten vandaag worden begraven. Gevreesd wordt dat daardoor de vlam weer in de pan slaat en er meer geweld zal plaatsvinden. Nog even naar Reuters. Het persbureau meldt dat duizenden mensen vanochtend de straat op zijn gegaan in de stad Benghazi in het oosten van Libië. Want u weet dat ook daar is het Onrustig. Ze betogen tegen het beleid van Gaddafi, de langzittende leider in het Midden-Oosten. Gisteren braken in verschillende Libische steden gevechten uit... tussen betogers en medewerkers van Gaddafi's revolutionaire comité. Ander dan. trouw schrijft dat Den Haag het grootste hindoe-tempelcomplex van het Europese vasteland krijgt. Drie verschillende hindoe-stromingen gaan vlak achter het station Holland spoor drie tempels naast elkaar bouwen. De tempels worden aan elkaar geschakeld en geladeerd met twee torens en 45 appartementen. Het is een miljoenenproject dat door de organisatie zelf wordt betaald. Dan nog even naar de Telegraaf, want de grote kop luidt daar een bankroet nadert voor HSL. De NS dreigt de hoogsnelheidstrein kwijt te raken voor hij goed en wel in bedrijf is. Bedrijf dat de trein exploiteert zou volgend jaar al failliet gaan. Nog nooit heeft de NS zo'n groot verlies geleden. Aandeelhouders NS en KLM, die respectievelijk 95 en 5 procent van de aandelen hebben, zijn na het bankroet dan bijna 300 miljoen euro kwijt. Spoorwegen wijt het fiasco aan de vergoeding van ruim 166 miljoen euro per jaar voor het HSL bedrijf. Dat bedrag hebben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 Even Blatter admits that FIFA's reputation has been tarnished under his watch. On June 1st, he's running for re-election, but now there's a cure for FIFA's bladder infection. Hi, I'm Brent Law. running for FIFA president. Good luck. Thank you. Ja, als niemand hem wil, waarom is Sepp Blatter dan weer kandidaat? Vraagt Amerikaanse sportsjournalist Grant Waal zich af. Hij heeft zich dus kandidaat gezet voor het voorzitterschap van de Wereldvoetbalbond FIFA. Is te zien en te horen in zijn promotievideo op de sites van Sports Illustrated. Behalve de huidige FIFA-president Blatter en Waal zijn er geen andere kandidaten. Waals grootste uitdaging wordt het om een land te vinden dat zijn kandidatuur steunt. Want daarna kan hij pas officieel meedoen. Zo dadelijk, na het journaal van 8 uur gaan wij terug naar Den Haag. Want de oppositie is daar boos op de premier. Dan kom je tot twee dingen. True. True. Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen: twee dingen. Margrethe Rijntjes voert gesprekken over twee dingen uit het nieuws van de dag. In de Eerste Kamer wordt het plus warm gehouden door politieke zwaargewichten. Ondertussen staan aanstormende PVV'ers aan de poort te rammelen. In twee dingen schetst hoogleraar parlementaire geschiedenis Henk te Velde de zeden en gewoontes van de Eerste Kamer. Twee dingen. Vanavond van 8 tot half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 plaatselijk veel warm water. En dat dankzij de meest doordachte HR-ketel van Nederland. De Remea Calenta. Remea. Wie slim is, kiest voor Remea. Met Hans. Ja, hoi Hans. Je is hier met agenda. Met in die agenda een grote rode streep te ons bedrijfsuitje. Hé? Hey? Wat? Waarom? Omdat we het bedrijfsuitje jammer genoeg niet met overstaande vorderingen kunnen betalen. Daarom. Oh. Elke ondernemer heeft eens te maken met onbetaalde rekeningen.